7 uur. Het NOS Journaal. Donald Meegens. Wildwest West bij overval Brinks filiaal in Best. VVD en PvdA willen minder belangrijke rol voor Cito Toets en zonne-energie groeit sterker dan verwacht. In West, in Noord-Brabant, is gisteravond laat een filiaal overvallen... van geldtransportbedrijf Brinks. Rond 11 uur bliezen de daders met explosieven een deur aan de zijkant van het gebouw op. Medewerkers van Brinks die binnen aan het werk waren, raakten niet gewond. Ook binnen in het gebouw lag nog een verdacht pakketje, zegt de politie. De Bomverkenners van onze politie zelf die zijn uh, na de overval naar binnen gegaan in het gebouw... en vonden daar een verdacht voorwerp. Dat hebben ze laten liggen tot de EOD aan, uh, erbij kwam, omdat het toch gaat om een soort van explosief. De daders gingen er vandoor. door, is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Even later was er in de buurt van Best, tussen Eersel en Bergheik, een schietpartij. Bij de werd een politieauto onder vuur genomen met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. Politie onderzoekt nog of de schietpartij iets met de overval in Best te maken heeft.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 De CITO-toets wordt de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs. Maar hij zal later worden afgenomen dan nu. Niet in februari, maar pas in mei of in juni. Tot grote vreugde van de VVD, want zo'n toets op basisscholen is belangrijk, zegt Kamerlid Straus. Omdat het een objectieve eindtoets is, en die is er nu niet in het basisonderwijs. Wij willen dus heel graag dat die eindtoets er wel komt, omdat je dan heel goed aan scholen aangeeft wat een kind geleerd moet hebben. Nieuwe feiten pleiten Ernest Lauwers vrij in de Deventer moordzaak, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops vandaag in de Volkskrant. Knoops dient een verzoek voor herziening in bij de Hoograad. Volgens hem heeft het NRV ontlast een DNA-bewijs achtergehouden. En ook hebben telefonie-experts volgens Knoops een verkeerd weerrapport gebruikt. Dat maakt het volgens hem aannemelijk dat Lauwers op het moment van de moord inderdaad belde vanaf de A28, iets wat hij altijd heeft gezegd. De devende moordzaak draait om de dood van de weduwe Wittenberg in 1999. Lauwers wordt daar uiteindelijk voor veroordeeld tot 12 jaar cel. In 2009 kwam hij vrij. En hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. De Turkse premier Erdogan is gisteravond al in Nederland aangekomen voor een officieel bezoek. Dat is eerder dan verwacht. Hij zou vandaag pas komen. Op de achtergrond van het bezoek speelt de diplomatieke rel rond het Turkse pleegjongetje Yunus. Zometeen na de reclame in dit Radio 1 weer uitgebreid aandacht voor het bezoek van de Turkse premier. In Nicosia wordt vanochtend verder gepraat over een nieuw financieel plan om Cyprus te redden. Gisteravond is tot laat onderhandeld over het nieuwe plan. Dat moet er komen omdat het Cypriotische parlement dinsdag een Europees steunpakket afwees. Struikelblok was vooral de eis dat kleine spaarders moesten meebetalen aan de reddingsoperatie. Nicosia probeert nu een plan te bedenken dat de kleine spaarders ontziet.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 Het aantal huizen met zonne-energie neemt alleen maar toe, zo is de verwachting. Hoe meer mensen het gebruiken, hoe goedkoper het wordt. Hoe goedkoper het wordt, hoe meer mensen het weer kunnen gebruiken. Dus dat is eigenlijk een spiraal omhoog. Dus je ziet dat die ontwikkeling enorm snel gaat. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de sector de komende jaren ook sterk toeneemt. Eind vorig jaar waren er 1500 banen in de branche. En dat aantal groeit naar 10.000 in 2020 en 40.000 in 2050. Het weer nog, er staat weinig wind. Er is geregeld zon. In het Noordoosten valt misschien een sneeuwbui. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden. De komende dagen wordt het nog kouder. Morgen is het droog. Zaterdag valt in het zuiden misschien wat sneeuw. In het weekend komt de temperatuur nog maar net boven nul. In de nacht kan het dan zelfs licht vriezen. AWB Verkeersinformatie. 10 files, 30 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor een donderdagochtend. Nog niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan op de A15, eerst vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Harningsveld-Griesendam, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. En op de A15 richting Europoort, bij knooppunt Vaanplein. 3 kilometer na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Minder stress voor kinderen en ouders, maar misschien wel meer voor scholen... met die verplichte, maar niet bindende citotoets. toets Dat leggen we zo dadelijk uit. Het bezoek van de Turkse premier Erdogan gaat ook over Yunus. Zijn biologische moeder grijsde hem terug in een emotioneel televisieinterview. interview Ja, dat bracht nogal wat ophef teweeg. weg. En daarom zal het daarover gaan... tijdens het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland. Inmiddels is hij aangekomen gisteravond. En komt eigenlijk, omdat er gevierd wordt... dat er 400 jaar officiële betrekkingen zijn tussen Turkije en Nederland. Contact nu met onze correspondent in Istanbul. Bram van Meulen, Bram, maar, Yunus... die kwestie, daar zal ongetwijfeld over gesproken worden. Hoe is dat op het ogenblik in Turkije? Heeft men het daar ook nog veel over?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 Uh, of melden toch, heel sec de aankomst van Erdogan in Nederland. Ik zag hem gisteren nog in het late avondnieuws vanuit Denemarken, daar kwam die net vandaan, maakte een uh, nogal grieperige indruk. Dus uh, de bezoeken vandaag zullen niet lang gerekt zijn. Zo leek het erop. Oké, okay. hey, en de media, parlementariërs hebben allemaal hun zegje gedaan uh, over deze zaak. Um, we weten dat uh, Turkije, de Turkse staat, de vader is van alle Turken. In ieder geval ja. zichzelf zo ziet, ook als ze in het buitenland wonen. Dat heeft de regering. Ja een officieel standpunt ingenomen. Uh, nou kijk, uh, vicepremier Bekje Bos daar, uh, dat is een theoloog en de rechterhand van, van premier Erdogan. Hij heeft eigenlijk van begin af aan de kar getrokken over dit onderwerp. Uh, hij heeft rechtelijke bijstand beloofd aan Turkse ouders die in Europa knokken voor het terugkrijgen van kinderen die uit huis zijn geplaatst, zoals de moeder van Yunus. En hij kreeg sterk bijval van de Parlementaire Commissie voor Mensenrechten in Ankara... ...daar zijn we ook geweest, die ons vertelde dat het hier niet alleen maar gaat over de Junuszaak... ...maar ook duizenden kinderen in heel Europa. Dus niet alleen in Nederland, Duitsland had hij het over, België had hij het over, Oostenrijk had hij het over. En volgens hun onderzoek zou daar vaak uh, te weinig rekening worden gehouden met de achtergrond van de biologische ouders. En dat er dus ook sprake uh, kan zijn van ongewilde assimilatie van Turkse kinderen... Aan een andere cultuur. Maar de premier zelf, Tayyip Erdogan, hebben we opvallend genoeg nog altijd niet over deze hele kwestie gehoord. Ja. En is de verwachting dat hij daar nu in Nederland wel iets over gaat zeggen? Of zou hij toch liever over handel hebben en over de verklaring van Öcalan? Later vandaag dus vrede met de PKK. Uh, die, die, die, die mogelijkheid is er wel degelijk. Kijk, de mogelijkheden uh, tot uh, een grotere rel uh, zijn tot het minimum beperkt. Als je kijkt naar het programma wat nu voor vandaag voor ligt. Uh, hij gaat niet op bezoek bij de moeder van Yunus. ook al heeft zij verklaard te hopen dat Erdogan hier gaat proberen, in Nederland bedoel ik dan... haar problemen op te lossen. Hij gaat ook niet naar de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Dat weten we ook. Hij gaat natuurlijk wel langs bij de koningin. Hij gaat langs bij premier Rutte. Er is een kort persmoment... waarbij de Turkse en de Nederlandse pers... ieder één of twee vragen mogen stellen aan de premier. Wordt allemaal heel kort gehouden. Met andere woorden, na deze hele week van ophef, van discussie... wordt er alles aangedaan om de diplomatieke schade... tot een minimum te beperken. En het zou me niks verbazen als het vandaag allemaal wat rustiger aangaat. Wat melden de Turkse media überhaupt over het bezoek van Erdogan aan Nederland, Bram? Ja, dat heb ik net verteld. Er wordt dus op dit moment heel sec uh, verslag van gedaan. Uh, Erdogan is aangekomen, hij is net uit Denemarken gekomen... en hij gaat in Nederland Rutte bezoeken. Hij gaat met een aantal zakenmensen spreken en hij gaat de koningin bezoeken. Oké, okay, dankjewel. Bram Vermeulen. Nou, Rimmers is vanochtend bij een Turkse ondernemer om te beginnen. Eh, maar nou, ja, dat bezoek, dat eh, vinden ze belangrijk natuurlijk. Hè. Maar ook de kwestie Yunus, wordt daar ook over gesproken? Ja, ik spreek er net met Rami uh, Gemril over... die uh, hier in Arnhem een, een kippenbedrijf heeft en een bouwbedrijf. Twee bedrijven dus eigenlijk. En hij zegt, u zegt eigenlijk er zijn belangrijkere dingen hè, waar de premiers het over moeten hebben dan die kwestie met dat met Dat klopt. Ja, Toch overal gaat het slecht met de economie. Beter we praten over de economie goed maken. Ja, er zijn belangrijkere dingen. De economie dus bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Met die handelsbetrekkingen gaat het goed toch even uitleggen. Rami Gemril kwam uh, 15 jaar een jaar geleden naar Nederland, ging aan het werk in een steenfabriek... maar dacht ondertussen, ik wil wat bijverdienen. En u ging snachts kippen vangen bij de boeren. Dat werd steeds groter en groter. Ja. Uiteindelijk hebt u nu 40 man personeel en een vrachtwagen... die niet voor niks rood-wit-blauw is. Ja, rood-wit-blauw is de gewoon Nederlandse vlag... Ja? En uh, rood en wit is de Turkse vlag. Daarom heb ik gemerkt, ik heb twee nationaliteiten. Ik altijd zeggen, ik ben uh, Turkse afkomst, maar ja. ik ben Nederlandse ondernemer. Maar u bent een ondernemer. U bent ook iemand die zegt, je moet, je moet zelf iets gaan doen. Je moet aan de slag, want u, u, u, u, bent niet bij de, hè? u bent niet gaan afwachten. U bent inmiddels ook een tweede bedrijf begonnen, een bouwbedrijf. Ja om ook een beetje de risico's te spreiden en dat, ja, dat gaat ook goed. Ja, ja de, de, de, ik heb geen gelach. Dat gaat goed. Ja. Gaat goed. Vindt u dat is dat ook belangrijk dat, dat, dat, dat Turken in Nederland ook iets gaan ondernemen? Ja gewoon die, die als gewoon eerlijke manieren zagen doen zagen doen. Gewoon die Turk of Nederlandse mag niet schert. Die gewoon echt goede zagen man worden. Ja. Ja. Vindt u dat dat genoeg gebeurt? Hoe bedoel ik? Nou, dat, dat is, gaat dat goed met Turken in Nederland ook? Integreren, uh, ja, ja, een bedrijf ja, opstarten? Ja, ja. Goed, Want gaat. u werkt voor de Nederlandse boeren vooral en u, en u hebt weer Polen in dienst, Het is wel heel. Dat klopt. Ja, die, die, als die Nederlandse boeren, is echt, ik heb voor iedereen respect. Dat is mijn klanten, maar moeilijke klanten. De moeilijkste klanten in Nederland zijn de boeren. Waarom? Ja, die weet ik niet. Hun, gewoon, die, die altijd een beetje eigenwijs. Gewoon, ik heb heel, heel veel respect voor hen, omdat wij samen brood verdienen met hun samenwerken. Maar de, dus, ik bedoel, als ben ik met zo'n moeilijke klanten eh, tussenkom, ja. kan ik alles doen ja, dus met je, zaken. Ja. Dus u zegt eigenlijk, je moet, je moet er, uh, met Nederlandse boeren, je moet er mee leren werken, uh, en, maar dan lukt het wel. En u doet heel veel zaken met Turkije, want ja, we staan hier bij de bouwmaterialen, die komen allemaal uit Turkije. En ja. dat gaat ook steeds gemakkelijker, vertelde u net. Wat is het volgende wat u gaat doen? Wil u het bouwbedrijf groter maken? Ja, die, die, toen ben ik bij een kippenbedrijf uh, begonnen met drie man. En nu is er uh, meer dan 40 personeel. Ja, een vrachtwagen buiten ja. en een heftruck ja. en allerlei spullen. hoop ik bij een bouwbedrijf ook. Gewoon, die, die, uh, niet alleen maar de kleine panden bouwen. Misschien gewoon een heel grote die, die filetten en die, die, uh, bruggen bouwen. Want u hebt zelfs een architect in dienst, hè? Ja, ja. Ja, ja gewoon, die, die, heb ik, die, ik nogmaals, ik ben geen bouwman, maar ik ben aannemer. Of kippen aannemer, of... Bouw aannemen. Het maakt eigenlijk niet uit Belangrijk. of het nou stenen of kippen zijn. Ja, belangrijkste, goede personeel. Ja. Dat moet uh, goed uitzoeken. Dan, uh, die, die samen met uh, personeel, met teamwerk. met teamwerk. Misschien vanavond nog een ontmoeting met de Turkse premier? Ja, dat klopt. Want u hebt een brief boven liggen. Als het ja. tijd is, ja. gaan dat jullie met premier... een aantal ondernemers... Uh... Ja, als premier tijd heeft, met twintig uh, Turkse afkomst-Nederlandse uh, ondernemers even samen om de tafel zitten. Wij gaan verplaatsen. We gaan uh, naar Velp, Dus die vlakbij, vijf kilometer verderop, Na, naar een, uh, ook een Turkse ondernemer... En die heeft een in een exportbedrijf groothandel in Turkse etenswaar. En ook daar gaat het goed mee eens even kijken... hoe zijn handelsbetrekkingen zijn met Turkije. Arno Remmers praat met Turkse Nederlanders vanochtend... over het bezoek van de premier, Turkse premier Erdogan aan Nederland. Zonne-energie wordt steeds belangrijker. Ook bedrijven krijgen meer panelen op het dak. hoort u zo meer over. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Er moet een verplichte eindtoets komen voor kinderen uit groep 8. Maar op basis van die score mogen middelbare scholen geen leerlingen meer selecteren. Daarvoor moet het advies van de school, gebaseerd op de ontwikkelingen... van de hele basisschoolperiode, leidend zijn. Politiek verslaggever Marcel Bril constateert dat dit het compromis is... dat de regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid hebben bereikt. Al jarenlang wordt er over gesteggeld. één verplichte toets aan het einde van de basisschoolcarrière. Nu mogen scholen zelf weten hoe ze toetsen. Bijvoorbeeld met een CITO-toets. Maar die vrijblijvendheid is wat de VVD en de PvdA betreft voorbij. Tot grote vreugde van VVD-Kamerlid Karin Straus. In 2007 heeft de commissie Dijsselbloem een rapport gemaakt. Een van de dingen die zij daarin concludeerde... was dat deze eindtermen misten in het basisonderwijs. We zijn nu in 2013, nu komt het ervan. Maar ook de laatste dagen is er flink onderhandeld binnen de coalitie. Want bij het regeerakkoord waren ze vergeten hier afspraken over te maken. En dat terwijl de partijen in eerste instantie niet op één lijn zaten. De VVD hecht erg aan zo'n toets, maar de PvdA heeft er moeite mee. Omdat er dan te veel nadruk komt te liggen op de uitslag ervan. Dus heeft Kamerlid Loes Eijma een paar wijzigingen op de wet... die nu in de Tweede Kamer ligt.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 Dat is belangrijk, vindt is trouwens. Omdat het een objectieve eindtoets is... en die is er nu niet in het basisonderwijs. Dat betekent dat ouders eigenlijk op dit moment niet weten... of hun kind aan het eind van groep 8 inderdaad datgene geleerd heeft... wat het kind nodig heeft om een goede stap in het vervolgonderwijs te maken. Wij willen dus heel graag dat die eindtoets er wel komt... omdat je dan heel goed in scholen aangeeft wat een kind geleerd moet hebben. De coalitiepartijen zijn er dus uit. Voor de Tweede Kamer genoeg, maar ja, dan is er ook nog die Eerste Kamer. D66 en CDA hebben ook zo hun eigen wensen. De PVV is voor een eindtoets, maar de vraag is of zij deze coalitie aan een meerderheid willen helpen. Wat PVDA-Eipma betreft is alle steun welkom, ook die van de PVV. We hebben in Nederland altijd met verschillende meerderheden te maken. Dus ja, dat kan natuurlijk ook met de PVV. Kijk, voor ons staat voorop dat het het belang van de kinderen moet dienen. En ik denk dat het voor kinderen goed is als ze zo'n tweede objectieve gegeven uh, krijgen. En daarom stemmen wij in met dit wetsvoorstel. Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de verplichte eindtoets in het basisonderwijs. Wie weet wordt dan duidelijk wie dit plan gaat steunen. En na acht uur hebben we de reactie van de vereniging... voor het voortgezet onderwijs op dit compromis. De verkeersinformatie. Sean Bakker, je verwacht een uh, normale donderdagspits. Hoe is ja. het nu? Ja, tot nu toe gaat het ook heel normaal. 30 kilometer alles bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Er stond even een auto stil op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dat zorgt nog voor file bij Harlingsveld-Griesendam. Vijf kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Het is tijd voor R.E.M. Losing My Religion uit 1991. Oh, half acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Israëlische stad Sederot is getroffen door raketten. Pikant moment, want Amerikaanse president Obama is op bezoek in Israël. De aanval valt samen met de tweede dag van dat bezoek. Monique van Hoogstraten is in Ramallah, onze correspondent daar. Monique, wat kun je vertellen, wat is er gebeurd? Wat ik begrepen heb, ik ben dus op de westelijke west in Ramallah. Dit is vanuit Gaza gebeurd, een andere deel van de Palestijnse gebieden. Uh, maar ik heb begrepen dat er vier raketten zijn afgevuurd... waarvan er twee in Gaza zelf uh, zijn neergekomen. En twee dus uh, in het zuiden van Israël, op Zederot... Uh, in een open veld en in een tuin van een huis. Uh, er zijn uh, geen gewonden gevallen, zoals, zover als ik het nu begrepen heb. En het is ook nog niet uh, opgeëist. Hmm. Zijn er de laatste tijd meer aanvallen ja. geweest, uh, Monique? Of is dit nou typisch... Uh, het durende uh, het driedaags bezoek van president Obama aan de regio? Nee, het is juist de laatste tijd heel erg rustig sinds het staart het vuren met één, één uitzondering kort geleden. maar Dat had dan weer een speciale aanleiding. Nee, het is heel erg rustig. Dus het heeft heel nadrukkelijk met het bezoek van Obama te maken. Obama wordt hier gezien door de Palestijnen als een ja, vriend van Israël en een vijand van de Palestijnen. Mensen zijn enorm teleurgesteld in Obama... Er is dus heel veel tegenstand uh, tegen zijn bezoek. Uh, er zijn ook voor vandaag uh, demonstraties aangekondigd uh, hier in uh, Ramallah. Uh, dus de Palestijnse autoriteit heeft daarom ook grote delen van de stad uh, afgesloten. De scholen zijn dicht. Uh, ja, om te voorkomen dat dat maar, uh, maar enigszins in de buurt komt uh, van de Amerikaanse president. Oké, okay, heeft uh, Obama inmiddels tijdens zijn bezoek het al gehad überhaupt over uh, de Palestijnse kwestie? Uh, en en ja, de, het conflict met Israël? Ja, zeker. Bij, bij aankomst op het vliegveld uh, gisteren heel nadrukkelijk niet. Dat was echt bedoeld om uh, te laten zien dat, hij, uh, dat zijn hart bij Israël ligt. Maar s'avonds uh, later uh, bij de persconferenties sprak hij er uh, vrij uitgebreid uh, over zelfs. En hij kondigde aan dat hij vandaag, uh, ja, vandaag wordt dat als het ware zijn thema. Hij gaat hier dus zo meteen met Abbas spreken. Daarna is er een persconferentie En vanavond spreekt hij een hele grote groep Israëlische studenten toe. En hij heeft aangekondigd dat hij daar ook gaat hebben over het vredesvraagstuk. Ja, en om nou te voorkomen dat dat weer gebeurt, dat er raketten nog worden afgevuurd. Ja, ik vraag me of je het kunt voorkomen. Maar houden Israëlische Veiligheidsdiensten de zaak daar goed in de gaten? Ja, er zijn natuurlijk enorm veel militairen en politie op de been sowieso in Jeruzalem. Kijk, Gaza ligt een heel eind van Jeruzalem vandaan en uh, het zuiden van Israël is altijd uh, vrij goed uh, beschermd uh, tegen raketten uit Gaza. Overigens door een luchtafweersysteem uh, dat door Amerika is betaald. Uh, dus in die zin, nu zijn die luchtafweerraketten niet gebruikt, uh, want die worden alleen ingezet als duidelijk is dat het doelwit een huis is of een hè, bewoond gebied. Uh, in dit geval ja, dat wordt al heel snel gezien dat raakt niet een bewoond gebied. Dus dan wordt, dat, wordt die luchtafweer niet ingezet. Het is een heel kostbaar uh, systeem. Maar in elk geval, mede dankzij Amerika, uh, is het zuiden van Israël op zich heel goed beschermd tegen die uh, raketten. Monique van Hofstad, vanuit Ramallah, dankjewel. Dan naar zonne-energie, want het gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de Nederlandse economie. In 2020 werken er 10.000 Nederlanders in deze sector, is de verwachting. En in 2050 naar schatting 40.000. Het blijkt uit cijfers van het Nationaal Actieplan Zonnestroom. Voor particulieren was het al rendabel om panelen op het dak te zetten. En voor bedrijven geldt dat inmiddels ook. Theo Verbrugge ging langs bij een bedrijf dat ook voor zonnepanelen is gegaan. Nou, hoe warm zou het nou zijn, ongeveer, hier op het dak? 3-4 graden. En het sneeuwt. Alle zonnepanelen boven op het dak van de garage van Edgar Broukman... die zijn bedekt met sneeuw. Komt er vandaag nog een beetje zonne-energie vrij? Jawel, een klein beetje. Het werkt op licht. Dus dit is wel minimaal, maar alle beetjes helpen, zeggen we. We staan boven op uw garage. U heeft hier een enorm veel zonnepanelen zelf uh, aangebracht. We hebben trouwens een mooi uitzicht over het industrieterrein hier in de buurt van, uh, van Venraai. Waarom heeft u hier al die panelen neergelegd? Ik zie dat toch voor de toekomst ja, dat we toch een probleem krijgen met de energievoorziening. Dus ja, laten we daar ook mee beginnen om zelf energie op te wekken voor uh, onze eigen werkplaats. U heeft een groen hart. Ik heb een groen hart. Mensen denken altijd bij zonne-energie, wat levert me op? Ik stel voor dat we even met de hoogwerker die u speciaal voor vandaag gehuurd heeft naar beneden gaan. Dan gaan we even kijken op het scherm beneden, ja. wat het vandaag oplevert en wat het u eigenlijk überhaupt oplevert. We staan hier voor een, een, een beeldscherm en daarop kun je dus zien wat u aan elektriciteit uh, krijgt uh, per uur. En ondanks de sneeuw ja, wekken we toch een 2 kilowattuur. Op, momenteel. Het is niet veel, maar het is wat? Alle beetjes helpen. Is het een sport? Ja, dus uh, inderdaad, het wordt een sport. Dus je bent er echt mee bezig. Vooral s'avonds als je denkt, het wow, is een mooie, lekkere dag geweest. S'avonds kijk je toch even van, nou, wat is er uh, opgewekt aan energie? Dat wordt wel een sport, ja. Wanneer heeft u uw investering eruit? De investering zitten wij ongeveer op een zeven jaar. Dan hebben wij het omslagpunt bereikt en dan... Uh, Gaan we geld verdienen. Theo Bosma, die is projectleider Nationaal Actieplan Zonnestroom. Die is hier ook in de garage aanwezig. Dus hoe meer mensen het gebruiken, hoe goedkoper het wordt. Hoe goedkoper het wordt, hoe meer mensen het weer kunnen gebruiken. Dus dat is eigenlijk een spiraal omhoog. Dus je ziet dat die ontwikkeling enorm snel gaat. Enige nadeel, ze vliegen wel eens in de brand, heb ik begrepen. Als je kijkt naar het totaal aantal, is dat een zeer klein percentage. Ik als burger, soms denk ik wel eens, ja, al die zonnepanelen, Stel dat er nog veel meer worden, je krijgt een soort gezichtsvervuiling. Ik ben het met u eens dat we ervoor moeten zorgen dat dat goed in het beeld past. Ja, hier is jarenlang heel hard voor gewerkt. Dus de wetenschap heeft hier heel hard voor gewerkt om die panelen te maken. Industrie, om het goedkoper te maken, om het beter te maken, efficiënter. Nou, eigenlijk twee jaar geleden zijn we op het punt beland... dat het voor particulieren zonder subsidie interessant was in Nederland... En nu is het moment dat het ook voor de MKB interessant is. Voor garages zoals deze waar we nu zijn in Venraai? Ja, garages voor uh, lampenfabrieken, uh, computerzaken, maar ook uh, eenmanszaken. Is het ook een sector van belang voor Nederland als het gaat om uh, werkgelegenheid, uh, inkomsten? Er werken nu ongeveer 1500 mensen in deze sector. In 2020 dan praat je toch over 10.000 mensen. En dan zijn we weer buiten. Dat is de elektrische auto die even in het alarm schiet. Want uh, buiten hier zijn we weer in de sneeuw. Service van de zaak? Ja, bij uh, onderhoud bij ons krijgen jullie een uh, gratis volle tank elektriciteit van ja, ons. Ja, maar dat kost u toch niks. Nee, wij wekken het zelf op. Dus, uh... Daar gaat hij aan het stroom van het zonnepaneel. En na half acht spreken we Geert-Jan Knoops, advocaat van Ernst Lauwers. Ernst Lauwers is veroordeeld voor de Deventer-moordzaak. Maar Knoops gaat nu om herziening van de zaak vragen. Omdat experts de rechters zouden hebben misleid. Hoe dan? Dat vragen van Knoops na half acht.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 Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij ons in de studio. Het is half acht. Dorot Meegens, goedemorgen. Goedemorgen. In Best in Brabant is gisteravond een filiaal van Brinkso overvallen. Rond 11 uur werd een zijdeur opgeblazen met explosieven. Medewerkers van het geldtransportbedrijf die binnen aan het werk waren... raakten daarbij niet gewond. De daders gingen er vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Bij Brinks maakte de EOD een verdacht pakketje onschadelijk. En even na de overval was er in de omgeving van Best, tussen Eersel en Bergijk, een schietpartij. Niemand raakte gewond. Politie onderzoekt nog of die schietpartij iets met de overval te maken heeft. VVD en PVDA willen een minder doorslaggevende rol voor de CITO-toets. Het advies van de basisschool moet in de toekomst weer leidend worden. Daarover zijn de regeringspartijen het eens geworden na lang overleg. De CITO-toets wordt de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs. Maar zal wel later worden afgenomen dan nu. Niet in februari, maar pas in mei of in juni.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 Verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met 15 files, 50 kilometer bij elkaar. is heel normaal voor een donderdagochtend. Eigenlijk nog geen bijzonderheden. Behalve dan op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer file. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Wat mij betreft een deal.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 Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is lente, maar we gaan nog één keer serieus schaatsen dit seizoen. Tom van Hek, daar zo over. Eerst uh, naar de Deventer-moordzaak, want er zijn nieuwe feiten, zegt uh, Geert-Jan Knoops, die de advocaat is van uh, Ernst Lauwers. Lauwers werd in hoge beroep veroordeeld uh, tot twaalf jaar cel voor de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg. Knoops heeft bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek ingediend om de zaak opnieuw te bekijken. En we hebben nu contact uh, met de advocaat. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen wat die nieuwe feiten zijn? Er is een veelvoud aan gegevens, uh, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat uh, pas in 2010, nadat er een, een procedure tegen de Nederlandse staat was uh, aangespannen, uh, uiteindelijk uh, inzage en toegang hebben gekregen na een overeenkomst met de Nederlandse staat uh -huh. in de zogenaamde uh, laboratoriumgegevens. Dat zijn dus de, de data, de ruwe data, die de DNA-analisten zelf. Eh, onder ogen hebben gehad, hebben verkregen... gegevens die niet in het strafdossier doorgaans zitten. Het is ook de eerste keer in Nederland dat de verdediging die stukken heeft eh, mogen inzien. Waarbij we ook inzage hebben gehad in de zogenaamde protocollen van de DNA-apparatuur. Hoe is die afgesteld geweest? Allemaal bij het NFI, hè? Allemaal bij het NFI. Ja, ja en die gegevens waren dus in 2003, 2004 niet beschikbaar voor het gerechtshof toen men de zaak daar presenteerde qua DNA-materiaal. Mm -hmm. Op grond van die zeg maar, onderliggende laboratoriumgegevens... hebben twee Amerikaanse DNA-experts, echt toppers op dit gebied... en een andere Nederlandse DNA-expert, de afgelopen jaren op ons verzoek... alsnog al die DNA-gegevens onderzocht. En zij concluderen eigenlijk dat het NFI in die periode dat de zaak diende bij het Hof... Uh, een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven... als het gaat om de hoeveelheden biologisch sporenmateriaal... Uh, die op die bloes nu zijn gevonden. Van meneer Lauwers. Van meneer Lauwers. Kijk, het hof is ervan uitgegaan, zeg maar geleid door het NFI... dat het ging om aanzienlijke hoeveelheden... die alleen maar de conclusie zouden kunnen wegdragen... of waarschijnlijker zouden doen maken dat het ging om materiaal... dat er door geweld op is gekomen. Met deze nieuwe gegevens op grond van die nieuwe data... blijkt dat die hoeveelheden dermate minimaal zijn geweest... dat ze veel eer passen bij het overdragen in het zakelijk verkeer. Daar komt bij dat de laatste jaren... veel nieuwe wetenschappelijke publicaties op dit punt zijn geweest... die dat onderschrijven. En dat is in essentie uh, een van de belangrijkste pijlers... van dit nieuwe verzoek. Overigens is dit verzoek gedaan aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad... Om eerst onderzoek te doen op grond van dit verzoekschrift... met uh, nieuwe deskundige rapportage. of je sprake is van een nieuw feit. Dat kan onder de huidige wetgeving. Kun je voortaan eerst een vooronderzoek vragen... zoals het heet bij de procureur generaal van de Raad. Ja, want dat moet, hè, ik geloof Dat moeten nieuwe feiten zijn. Wilt ja. u verder kunnen? Ja, en natuurlijk, er is eerder in deze zaak 2006... ook herziening aangevraagd, die is toen afgewezen. Maar het verschil uh, met dit uh, verzoek is dat dit verzoek wezenlijk op hard nieuw forensisch wetenschappelijk bewijs is gebaseerd. Dat gewoon objectiveerbaar, meetbaar. We hebben dus nu de getallen zeg maar, in handen. Oh. Ja. En, en dat, is, dat is een heel groot verschil. En dat, dat geeft dus een, een, een totaal nieuw inzicht in deze kwestie. En hoe gaat het uh, met de aanwezigheid van Lauwens uh, op de plek van de moord? Want daar is ook altijd discussie over geweest. Heeft u daar ook nieuwe feiten over? Ja, er is ook een... Een uh, nieuwe verklaring van uh, de betreffende uh, persoon die die ochtend ook in die woning aanwezig is geweest van uh, uh, de, de weduwe in kwestie. En uh, dat is toen ook al door de verdediging 2003-2004 aan de orde gesteld. Hij is die ochtend, en het Hof heeft dat eigenlijk ook in het midden gelaten... Maar er is nu ook op dat punt nieuw materiaal... Uh, waaruit blijkt dat Lauwens die ochtend wel degelijk in die woning is geweest... en met de uh, weduwe kwestie gewoon contact heeft gehad. Ja. Daar komt ook nog een ander aspect bij. Dat zijn de telecomgegevens. De twee deskundigen die het hof uh, hebben voorgelicht in 2004... hebben met stelligheid gezegd... nee, die dag waren er geen bijzondere atmosferische omstandigheden. Dus Lauwens kan alleen in Deventer hebben gebeld... Met uh, die weduwe, uh, uh, het tijdstip van de delict van het delict. Nu blijkt dat die uh, twee uh, telecom-experts een zeer belangrijk gegeven over het hoofd hebben gezien, namelijk een uh, weerbericht van een Amerikaans weerstation. Dat hebben we uiteindelijk in bezit gekregen, dat aantoont dat er die dag wel degelijk bijzondere atmosferische omstandigheden bestonden, dat is door een aantal telecom-experts alsnog recentelijk onderzocht. En zij concluderen. Dat het zeer wel mogelijk is dat Milaus op die dag inderdaad vanaf de snelweg heeft gebeld. Op het tijdstip van de moord? Ja. En dat, dat bevestigt dus eigenlijk ook zeg maar, zijn alibi, tussen aanleidingstekens. Ook dat is een nieuw gegeven, dat was het Hof dus niet bekend. Dus van twee zijden is er eigenlijk door de forensische experts in 2003-2004 een onjuiste voorstelling van zaak gegeven: de hoeveelheid DNA die is aangetroffen op die blouse. En. De kwestie van uh, de mogelijkheid dat Laos vanaf de snelweg wel degelijk gebeld kan hebben met Deventer. Nou, um, dat herzieningsverzoek, dat... wanneer dient u dat in? Dat is gisteren ingediend gisteren. bij de procureur-generaal uh, van de Hoge Raad. Nogmaals met het verzoek om ja. eerst na het onderzoeken of daar hier sprake van is. We hebben onder de nieuwe wetgeving dan ook een speciale adviescommissie die dan de procureur-generaal kan adviseren. En dat hebben we ook voorgesteld. Um, en zij kunnen zelf met hun eigen deskundigen verifiëren... dat wat wij schrijven in dit lijvige stuk gewoon klopt met de wetenschappelijke feiten. Geert-Jan Knoops, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Meneer Tom van het Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want schaatsen nog één keer. Serieus, hè? Ja, dat serieus dat is wel mooi, want we hebben natuurlijk het hele seizoen geschaatst. En voor ons gevoel is het een beetje, ja, nog één weekendje en dan zit het er weer op. Maar voor heel veel schaatsers, die WK-afstanden, dat is eigenlijk de voorbode van de Olympische Spelen. Ook in Sochi natuurlijk, over een klein jaar. Ja. En voor heel veel schaatsers is dit eigenlijk toch het toernooi, hoor. Dus ja. het is een beetje dubbel gevoel, want ja. wij denken, ja, alles al gehad. Maar eigenlijk is dit het toernooi. Ja, want hier zijn straks de medailles natuurlijk op te verdienen, op die individuele afstanden. Hier gaat het uiteindelijk allemaal om. Maar er zijn natuurlijk steeds meer schaatsers en schaatserrijders die zich echt op ...op één of, of hooguit twee afstanden specialiseren. Wij zitten nog met dat allrounder, maar hier gaan we nu toch echt zien... ...wie de grote kandidaten zijn richting de Olympische Spelen. En uh, gelukkig hebben wij er ook een paar, hè? Ja, wij noemen daar. Nou, wij noemen daar nee, de, de, ja, nee, de vandaag de bij, de, bij de vrouwen. Uh, Irene Wust heeft daar het hele seizoen uh, op geheerst. En uh, de grote verwachting is dat zij vandaag toch het begin van haar goldrush, want die verwacht iedereen wel een beetje van haar dit toernooi, dat ze dat moet kunnen winnen. Er zijn zelfs mensen die met Valkenburg en de Vries een heel Nederlands podium voorspellen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, mijn hoop is toch nog wel dat Sablikova, die het hele seizoen niet goed heeft gereden, toch zich een beetje opricht. Dit was altijd haar afstand, maar ze komt eigenlijk te weinig op snelheid. Je hebt nog... Bekkert, de Duitse. Maar Wust uh, rijdt tegen Sablikova. Maar de, de bliksemstart van Wust. in het verleden... brak hij daar haar nog wel eens op op deze afstand. Maar dat zal uh, niet gebeuren vandaag. En Wust gaat wat mij betreft uh, toch echt op weg... Uh, naar haar eerste, zo ze bestaan, zekere gouden medaille. En heel anders is het de 1500 meter bij de mannen. Want uh, daar heeft dit seizoen niemand ook maar enigszins... zodanig kunnen overheersen dat je kan zeggen... die of die doen het. Wij hebben Verwijt, Tuitert en nuister. Er hopen mensen op Tuitert. En dat is een rare reden want in het Olympisch jaar hadden we ook het hele jaar niks van hem gehoord. En nu ook niet. Dus het zou zomaar kunnen. Ik vind dat meestal niet de meest sterke redenatie. Ik kijk vooral naar Brotka, de Pool, uh, Bukko, uh, de Noor. En mijn favoriet is een beetje Bart Swings, de Belg. Die een beetje uit het niets komt dit seizoen. Ik zou hopen dat hij ook heel goed rijdt. Maar goed, Nuis, tuiterd, verwijzen Verwijs. kunnen allemaal meedoen. Iedereen is in de buurt van het podium geweest. De mooiste afstand van de mannen misschien wel op dag één. Met heel, heel, heel veel kandidaten. Dus het wordt wel een mooi schaatsdagje. Okay. Nou, Even nog naar het voetbal. Want... Want uh, we willen met jou natuurlijk de, be de regelverandering bespreken ja. bij de amateurs. Uh, bij de KNVB ingesteld tijdstraf voor uh, degene die zich misdragen en ja. gele kaart krijgen. Doet me denken aan het hockey waar dat ook al gewoon is, hè? Ja, het is een, een regel die in het hockey al heel lang gewoon is. Het is direct nadelig uh, voor de club uh, die het overkomt. Voor het team wat het overkomt. En daar vind ik zelf ook de kracht in zitten. Uh, Bolscoach van Gaal zei gisteren al, mensen gaan elkaar corrigeren. En uh -huh. met name dat elkaar corrigeren, dat is denk ik heel belangrijk. Je benadeelt je team. Je krijgt ook zelf correctie uit je omgeving. Ik hoorde gisteren alweer heel veel reacties, waarom wel en niet. Uh, er is een oud gezegde, hè, vraag niet alleen wat de KNVB voor u kan doen, maar ook wat u voor de KNVB kan doen. Nou, dat is wel heel belangrijk in deze. Want clubs zullen natuurlijk het uiteindelijk zelf moeten doen. Deze regel echt consequent moeten doorvoeren, handhaven. Maar als je uit je eigen team gecorrigeerd wordt... werkt dat altijd nog harder dan als je een briefje na vier weken thuis krijgt. Dus ik ben een grote fan van deze regel. Tuurlijk is het een experiment, maar ik hoop echt dat als we met z'n allen goed kunnen toepassen... dat het gaat helpen bij het terugdringen van al die vervelende dingen op die velden. Tom, dank je wel weer. Ja. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Cyprus wordt koortsachtig overlegd over een plan B, een alternatief. En zomaar eens contact leggen met Cyprus, met Gertjan Dennekamp... die ons vertelt hoe het ervoor staat met het overleg. We rijden eerst door naar Turkije, dat wil zeggen in Nederland. Mayno Remmers, zetten, die is bij Turkse ondernemers. Uh, Mayno, heb jij nou het idee dat die het liever over de economie hebben... dan over Junus? Ja, inderdaad. Het gaat er vooral over de economische betrekkingen... en uh, de handelsbetrekkingen die er zijn met Turkije. En dat het inderdaad gemakkelijker is geworden met in- en exporteren... en stempels en uh, douanepapieren. Maar dat er op dat gebied, uh, zeker voor ondernemers... Ja, allerlei extra mogelijkheden zijn. En daar gaat het allemaal veel meer om. Dan om die kwestie rondom dat... Dat er komt net de chauffeur hier aangelopen. Wat, wat komt hij nou brengen? Yoghurt? Eh, yoghurt, eh, de Turkse yoghurt. Onder eh, Turkse merk, eh, ja. zeg maar. En Turkse recepten. Ah, We zijn namelijk nu in Velp. We waren vanmorgen nog bij eh, een bedrijf, een bouwbedrijf. Annex kippenvangbedrijf. <laughs> eh, dat was in Arnhem. We zijn nu naar Velp. We zijn nu bij het bedrijf van Ismail Unguts. En die... Ja, wat is het? Het is yoghurt, het zijn bonen... het zijn potten met augurken, het is allemaal Turks opschriften. Ja, klopt. Hoe lang doet u dat al? Uh, bijna is 25 jaar, Die eigen bedrijf, vanaf de 88. En ik kom in de handel vanaf de 82... En het is gegroeid en groter geworden? Ja, uh, wij uh, leren kennen en uh, ja, uh, dan is, uh, groeien ze wel. Dus uh, de, de Turkse supermarkt in Nederland heeft ongetwijfeld... iets van uw producten op de plank staan? Uh, ja, zeker. Het is uh, alle de Turkse smaak. Turkije is uh, die grote ja. land. En uh, hier ook de Turkse mensen komen ook uh, vanuit Turkije verschillende buurten. Ja. Uh, belangrijk bezoek, Erdogan, vandaag aan Nederland... Ja, zeker. Het is een uh, belangrijke bezoek. En uh, daardoor is uh, wij grijp ook de via radio, via televisie en uh, noem maar op. De, ja, tussen de twee regeren bij elkaar, dus zeker geven ze de goede boodschappen. Ja. Ja. Ik denk en verwacht. En dat moet vooral gaan over economie en niet over pleegkinderen? Uh, nee, tuurlijk. De economie... Ja, er gaat de ja. telefoon en weer. Er komt er weer een bestelling. <lacht> nou, komen we dadelijk terug. Gaan we eens even kijken in het distributiecentrum hier in Velp verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker spits op zijn hoogtepunt. Nee, nee, nog niet. nee, nog niet. Dat duurt nog een half uurtje. We zitten nu op 90 kilometer. En dat is heel normaal voor dit tijdstip. Eh, tenminste voor een donderdag. Een paar opverlanden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenlaken 5 kilometer na een ongeluk. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en de Koentunnel. 3 kilometer file. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... tussen Nut en Geleen, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Some kind of wonderful hoort u nu van Michael Bublé. All you have to do is touch my hand. To show me you understand. And that something happens to me. That's some kind of wonderful. Now like anytime I don't little Have to look at you 10 minuten voor 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Rana Cyprus. De regering wil vanochtend een nieuw plan voor de redding van het eiland presenteren. Volgens de Cypriotische president moet er vandaag een oplossing worden gevonden voor de financiële problemen. De banken op het eiland zijn voorlopig nog even dicht. Tot volgende week dinsdag, uit voorzorg. Verslaggever Gertjan Dennekamp is op Cyprus voor ons. Gertjan, de president heeft haast. Dat is logisch. Zal er vandaag een nieuw plan liggen, denk je? van wel, want de redding van Cyprus moet inderdaad uiterlijk vandaag worden besloten. Dat heeft hij gisteravond gezegd nadat hij gesproken had met zijn kabinet en politieke leiders. En hij wil zijn plan over drie kwartier of ruim een half uur eigenlijk aan het parlement voorleggen. En hij legt er dus echt druk op en hij wil eigenlijk dat het parlement er vanmiddag al over gaat stemmen. Uh, welke kant gaat het op, Geert Jan? Wat komt daar in te staan, weet je dat? Nou, Er gaat wel heel veel rond, maar het concrete plan heeft eigenlijk nog niemand uh, gezien. Maar de ideeën die rondgaan is bijvoorbeeld het gebruik maken van de reserves van pensioenfondsen om het gat uh, te dichten. Uh, dat plan is overigens wel volgens de uh, Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken door de Europese Unie afgeschoten. Maar volgens Cypriotische kranten ligt het nog wel steeds op tafel. Nou, De kerk heeft gezegd wij willen onze bezittingen inbrengen, want die zijn eigenlijk van het volk. En misschien kunnen we daar een hypotheek op leggen. Uh, er wordt nog steeds gesproken op een heffing, op, uh, dus gaan om een lager percentage... en alleen voor mensen met een, uh, een spaartegoed van boven de 100.000 euro. En volgens weer sommige andere berichten zou het dan alleen gaan om Cyprioten... en dus niet de buitenlanders die daarvoor uh, moeten opdraaien... En er wordt ook nog steeds gesproken over hulp van Roseland. Nou, Dat alles dat zou bij elkaar moeten worden gevat en in een soort fonds terechtkomen. En dat zou dan de redding van Cyprus moeten zijn. Hmm, maar uh, of je nou pensioengeld gebruikt of spaargeld, het is onder andere van de Cyprioten. En ook voor mensen die het niet zo breed hebben. Uh, denk je niet dat hier evenveel rumoer om zou gaan ontstaan? Ja, ik denk het wel, maar uh, hier drinkt... Toch wel tot de mensen door dat de rekening ook wel echt bij de Cyprioten komt uh, te liggen. Want dat was ook wel een beetje de stemming de afgelopen uh, twee dagen. Ze vierden de overwinning van het voor, uh, dat het vorige plan werd afgewezen, maar tegelijk was er ook een angst van: ja, oké, okay, dit dus niet, maar wat dan wel? Mm -hmm. En ik sprak een vakbondsbestuurder uh, uh, zojuist even bij een bushalte. En ja, die zei van: ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk ook niet zo groot. Dus je ziet ook wel een beetje dat mensen een beetje Murf zijn, dat ze. Uh, alternatieven zelf ook niet zien... en misschien uiteindelijk dan toch niet de straat op zullen gaan... ook al doen de plannen hun ontzettend veel pijn. Ja, en jan, het jan het lijkt het bij elkaar schrapen van geld. Uh, ik hoor niks over een hervorming van het bankensysteem... wat zo omstreden is. Hoort dat er niet bij? Dat hoort er ook wel een beetje bij. Er wordt inderdaad niet zo gek veel over gesproken. Maar een andere optie die op tafel ligt... is bijvoorbeeld uh, wat gezegd wordt een gecontroleerd faillissement. Uh, de banken opsplitsen, de gezonde delen bij elkaar zetten... en uh, de rest plaatsen in een soort van slechte bank en die failliet uh, laten gaan, ook dat plan wordt wel besproken... maar daarvan hebben we eigenlijk nog heel weinig details gezien. Maar dat is inderdaad ook wel een beetje het nadeel van al die plannen... om de rekening bij de Cyprioten te leggen. Dan uh, uh, zorg je er eigenlijk niet voor dat die banken beter bestuurd worden. En dat zit ook bij heel veel bestuurders, die in de Die zie je ja. nog wel in het achterhoofd... Wikkelde mits van al deze componenten. Uh, maar de president was optimistisch. En hij denkt dat hij een plan vanochtend al op tafel kan leggen. Met excuses voor de haperingen. Gertjan Dennekamp vanuit Nicosia op Cyprus. En mocht dat plan er inderdaad komen met een half uurtje, drie kwartier... zoals Gertjan zei, dan hoort u dat natuurlijk van hem. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. De kranten en verschillende media. Telegraaf schrijft dat er een relsfeer is... rond het bezoek van de Turkse premier Erdogan. De politie houdt rekening met allerlei scenario's. Met de redden van haren in het achterhoofd rond het Project X-feest... houdt een speciaal politieteam de sociale media ook in de gaten. Volgens RTV West gaan in Den Haag in ieder geval... vier organisaties demonstreren tegen de komst van Erdogan. Het gaat om drie Alevitische organisaties... en de jongere organisatie van het Sidi... Eerder aangekondigde demonstratie tegen jeugdzorg is niet aangemeld. Tweede Kamerlid van de PvdA, Michiel Servaas, twittert dat het bezoek van Erdogan belangrijk is voor Nederland. Volgens hem is het goed om stil te staan bij de brede relatie tussen Nederland en Turkije. RTV Noord meldt dat de Nederlandse aardoliemaatschappij aardbevingsrisico's bij kerken in noord Groningen gaat inventariseren. Maakt onderdeel uit van het plan om kwetsbare gebouwen preventief te beschermen. is inmiddels een specialist gestart met een inventarisatie. In de Belgische krant De Standaard staat dat medische onderzoekers in Vlaanderen meer met data joemelen dan gedacht. Ieder gedacht. Een wetenschapper knoeide met gegevens van patiënten om de resultaten naar zijn hand te zetten. In een enquête van het tijdschrift EOS geeft één op de twaalf Vlaamse onderzoekers uit de geneeskunde toe. tijdens de afgelopen drie jaar onderzoeksresultaten te hebben gemanipuleerd. Rectoren willen daarom in contracten van onderzoekers laten opnemen dat fraude tot ontslag kan leiden. In BND Stem een verhaal over een sportschutter die zijn wapens teruggeeft. Uh, de rechtbank in Breda... Uh, uh Geeft dat terug aan die sportschutter? Nou begrijp ik het pas. De man schrijft in zijn vrije tijd gedichten. De minister van Veiligheid en Justitie vond zijn gedichtenbundel uit 2012... dermate bedreigend dat de wapens in beslag werden genomen. De rechter ziet die bedreiging niet en geeft dus die wapens terug. Zo is dat. 50-plus fractieleider Henk Krol zegt dat het afgelopen moet zijn... met de strijd tussen jongeren en ouderen. Trouw schrijft dat hij geen generatieconflict wil. De burgemeester van Delft, Bas Verkerk, maakt zich zorgen over jongeren... die naar Syrië gaan om tegen het regime van Assad te strijden. Hoor gisteren in onze uitzending al over. Het AD mailt dit vanochtend ook. Gisteren werd bekend dat de jongen uit Delft mogelijk de eerste Nederlandse slachtoffer in Syrië was. De burgemeester zegt dat hij goed begrijpt dat Delftse jongeren zich geroepen, voelen iets te doen, maar dat het niet aan hen is. Jongeren in Delft moeten volgens de burgemeester goed nadenken wat ze aantreffen in Syrië. Ja, en dan hier nog een heel opmerkelijk bericht. Vrouwen rijden harder en gevaarlijker dan mannen, alhoewel... Volgens de Telegraaf krijgen vrouwen veel vaker boetes voor snelheidsovertredingen en door rood rijden. Uit een onderzoek bij 120.000 leaseautorijders blijkt dat vrouwen per gereden kilometer 30% meer snelheidsboetes dan mannen krijgen. En ze worden gewoon vaker beboet, dat is heel wat anders. En daarnaast krijgen ze twee keer zoveel boetes voor door rood rijden. Precies. En dat terwijl vrouwen gemiddeld 13.000 kilometer minder per jaar rijden. Zie je het dus... ook wel eens en dan denk ik, nou nou, moet dat moet nou dat allemaal Moet dat nou die vrouwen op de weg? Zo.